Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het ziekenhuis in Europa, een apparaat waarmee preciezer kan worden bestraald. En daardoor treedt minder schade op aan omringend weefsel. En dus kan er een hoge dosis straling worden gegeven. Dat betekent ook dat de patiënt minder vaak hoeft te worden behandeld. Doordat het apparaat een ingebouwde MRI-scanner heeft... die live beelden van de tumor maakt, kan er gerichter worden bestraald. Alleen een aantal ziekenhuizen in de VS hebben al zo'n bestralingsapparaat. De burgemeester van Veenendaal zegt dat supporters van het hardste gedeelte van de harde kern van twee betaald voetbalclubs plannen hadden voor rellen bij een amateurwedstrijd. Die wedstrijd van morgen tussen de Venendaalse club Dovo en het Harderwijkse VVOG is afgelast. De burgemeester wil niet zeggen om welke profclubs het gaat. Voor de amateurwedstrijd wordt een andere locatie gezocht. De G7 noemt een brexit een groot gevaar voor de wereldeconomie. Aan het eind van de top in Japan waarschuwden de zeven rijkste industrielanden voor het uit de EU stappen van Groot-Brittannië. De Britten stemmen op 23 juni over een brexit. In de slotverklaring beloven de G7-landen verder zich te zullen inspannen in de strijd tegen extremisme en terreur. De Duitse bondskanselier Merkel maakte bekend dat Irak in totaal ruim 3,5 miljard euro hulp krijgt om terreur te bestrijden. Bij een ongeluk met een speedboot in Thailand zijn zeker twee en mogelijk vier toeristen om het leven gekomen. Ze komen onder meer uit Groot-Brittannië en Duitsland. 21 mensen raakten gewond. Ze zaten allemaal op een grote speedboot die door een plotselinge golf omsloeg. Veel opvarenden kwamen vast te zitten onder de boot. Dan nog het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 of 21 graden. Morgen wat zon, maar ook stevige buien. En het wordt morgen wel iets warmer, 20 tot 23 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Luisteraars, eh, zondagochtend 22 mei, 10 uur. Dan weet je het wel, de hoogste tijd voor CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. Ja, mijn regenacht, begin van de dag. In het groene Zandvoort zou ik bijna zeggen: alles is zo mooi groen. Maar eh, de temperatuur is nog niet zo heel koud. Dus op zich nog wel een lekker ochtend.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 Uh, Ronald Janssen, Heidmeier en Frank Rubberscheuten. Ja, mooi nummer toch, Singing the Blues. Absoluut eens kijken, er staan heel veel grappige filmpjes op. Ton van Berghijk. Ja, mooi begin van uh, deze uitzending van CFM Jazz. En uh, ja, de tijd om weer eens wat anders te gaan draaien. En omdat het mei is, dacht ik, is het altijd wel leuk om een uh, nummertje te draaien wat over mei gaat. En dan kom ik bij Michael Blubli, The End of May. Niet echt vrolijk. like yesterday End of May And now you're gone And there's still bills to pay And you know it doesn't help to make a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 Like yesterday End of May The year is gone And I still feel this way And when we meet again I'll ask you how you're doing And you'll say fine And ask me how I'm doing And then I'll lie And I'll say more Just an ordinary day. It's just an ordinary.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 En een flower is inderdaad mooi. Kijk maar zo'n kraam op de markt met bloemen. Of een bloemenwinkel. Dat is schittert schitterend? Al die kleuren, al die geuren. Ja, zeker in het voorjaar. Eens uh, dus even kijken hoor, wat we nu is gaan draaien. Oh ja, en, uh, we gaan eens wat draaien van de bekende jongens. Het, in het volgende nummer spelen met Clark Terry op trompet. Phil Woods op uh, altsaxofoon. Ben Webster, saxofoon, Roger Calloway, piano. Milt Hilton, bas, Walter Perkins, drums. En dan hebben we het natuurlijk over de Happy Horn. From Clark of Clark Terry and number Jess Conversations.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 een beetje de zon doorkomen. Dus vandaar dit nummer. Till the sun Jullie, London, van uh, het uh, cd. The Night People. LP was dat 1966. Is volgens mij opnieuw uitgebracht. in combinatie met The uh, Sophisticated Lady. Een dubbelaartje dus. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk het uh, uh, en het concertgebouw. Maar in Barcelona is ook een aardige big band. De Barcelona uh, Jazz Orchestra. Uh, dat is ook wel leuk om daar iets van te draaien. Die hebben net een nieuwe cd uitgebracht 2016 eh, uh, nits, the swing, ala uh, la so Apollo, en, dat nummer mellow tone, bekende. Live CD. De uh, Barcelona Jazz Orchestra. Dat uh, CD heet Net to Swing à la Sal Apollo. En hij, de CD komt in 2016. Ja, de volgende nummertjes zijn allemaal van nieuwe uh, jazz-CD'tjes. En ik kwam ook tegen uh, Dana de Rose. Een, een Amerikaanse jazz En die heeft ook een nieuwe CD. Uh, United heet het. En die, daar heb ik een bekend nummertje van. Iedereen kent het. Je wordt er altijd vrolijk van. Sunny. Sunny.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 Ik become wind. Hier heb ik hem. Hmm. We'll mm -hmm. Heiden uh, Schisholm, Holm trio, uh, met op Bas, uh, Engelsman Phil Donkin... en een Duitse drummer, uh, die heet Winkel. En dat komt allemaal van de CD, Secret, Sacred Love en Sacred Pain. Dan kom ik bij een dame die een van mijn favorieten is... en ze heet Claire Thiel, heeft ook weer een nieuwe CD uitgebracht. En het is natuurlijk de hoogste tijd om daar ook wat van te draaien. De Twelve O'clock Tales, CD 2016... en dat bekende nummer Wild is the Wind kennen we natuurlijk ook allemaal in de uitvoering van David Bowie, maar deze ook mooi.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 Thank you. Zoals Sixthead natuurlijk, van de fenomenale CD Aesthetics. Ja, dat is wel even een paar keer luisteren, want er zitten bijzondere tooncombinaties in. Het eerste uur zit er alweer bij op van uh, CFM Jazz. En dan gaan we eens kijken wat er tweede uur op de rol staat. Ik zie de nieuwe CD van Jesse van Ruller. Ik zie Vaughn Fritsen. Ik zie Denise Jana. Ik zie een aantal uh, hele bekende film-jazz-stukjes. Uh, ik zie Carsu. Ik zie Aliaan Foley. Ik zie Madeline Bell staan. Dus ook het tweede uur is heel veel...